8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Belasting, woon, werkverkeer pas na de verkiezingen in Tweede Kamer. Acht Nederlanders in Paramaribo opgepakt voor drugsmokkel. Een jubileum Britse koningin gevierd met groots concert. Pas na de verkiezingen buigt de Tweede Kamer zich over de maatregel... om de reiskostenvergoeding te belasten. Dat blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord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 Andere maatregelen uit het vijfpartijenakkoord worden wel voor de verkiezingen door de Tweede Kamer geloodst. Dat geldt bijvoorbeeld voor de BTW-verhoging en de verhoging van de accijns op alcohol en tabak. De Raad van State is kritisch over het plan in het vijfpartijenakkoord om werkgevers een eenmalige heffing te laten betalen over inkomens boven de 150.000 euro. Het is een eenmalige heffing van 16% over het loon dat dit jaar wordt verdiend. De Raad van State stelt dat het onduidelijk is waarom bedrijven de kosten moeten dragen en niet de werknemers. Verder is volgens de Raad van State de grens van 150.000 euro niet onderbouwd. Ook over andere punten in het akkoord maakt de Raad opmerkingen. Zo brengt het terugdraaien van de btw-verhoging op podiumkunsten volgens het adviesorgaan hoge kosten met zich mee. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna twee kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat de drugs in hun kleren zaten. Het zijn een vader, moeder, vier kinderen en een zwager. In geïmpregneerde kleren en in hangmatten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. De drugs samen hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro. Opstandelingen in Syrië hebben het afgelopen weekend zeker 80 en mogelijk meer dan 100 militairen van het regeringsleger gedood. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroepering. De opstandelingen vielen militaire controleposten aan en zouden daarbij tanks van het regeringsleger hebben vernietigd. De opstandelingen hebben laten weten dat ze zich niet langer gebonden achten aan het internationale vredesplan van Kofi Annan. Een woordvoerder zei dat ze begonnen zijn met aanvallen op het regeringsleger om het volk te verdedigen. Anan zei dat de internationale gemeenschap moet beslissen... wat er moet gebeuren met zijn vredesplan. Hij ziet weinig in een verlenging van de waarnemersmissie die nu in Syrië is. Bij de politie in Toronto heeft zich de vermoedelijke dader gemeld... van een schietpartij waarbij één dode viel. Hij meldde zich gisteren met zijn advocaat op het politiebureau. De 23-jarige man is aangeklaagd voor moord en zes pogingen tot moord. Hij opende zaterdag het vuur in een horecagedeelte van een winkelcentrum in Toronto... Een man van 24 stierf ter plekke, zes anderen raakten gewond. Vijf medewerkers van een internationaal vliegveld in Florida zijn ontslagen... omdat ze te laks zijn geweest bij het controleren van passagiers. 38 collega's van de Transportveiligheidsdienst TSA worden om dezelfde reden geschorst. Bij steekproeven achteraf bleek dat beveiligers van het vliegveld van Fort Myers... tenminste 400 keer hadden verzuimd om passagiers en hun bagage... aan een extra tweede controle te onderwerpen, zoals is voorgeschreven. Eerder al ontsloeg de dienst medewerkers op de vliegvelden van Honolulu en Charlotte, omdat zij bagage niet goed hadden gecontroleerd. In Londen is met een groot concert het 60 jarige regeringsjubileum van koningin Elisabeth gevierd. De Britse vorstin toonde zich om tien uur aan het publiek, toen ze zich door prins Charles liet begeleiden naar de koninklijke loge voor Buckingham Palace. Haar echtgenoot prins Philip was er niet bij, hij werd gisteren met een blaasontsteking naar het ziekenhuis gebracht. De koninklijke familie werd bij het concert behalve door de koningin en prins Charles... vertegenwoordigd door Camilla Parker Bowles en de prinsen William en Harry. De show werd geopend door Robbie Williams... waarna artiesten als Cliff Richard, Grace Jones, Elton John, Tom Jones en Shirley Bassey optraden. Paul McCartney sloot het concert af. Daarna nam prins Charles het woord. Namens zijn moeder bedankte hij alle artiesten en technici. Het evenement werd afgesloten met een groot vuurwerk boven Buckingham Palace. Het weer zon en bewolking, met in de oostelijke helft van het land kans op een bui. Het wordt 15 graden in het noorden, 18 graden in het zuiden. Morgen ook bewolkt, van tijd tot tijd regen. Smiddags wat ruimte voor de zon dan. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. De meeste vertragingen in het zuiden van het land. Bij Amsterdam valt het wel mee met de drukte. In totaal staat er 115 kilometer. Wat opvalt is de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. De weg is dicht tussen Bergen-op-Zoom-Noord en Halsteren. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Die wordt nu opgeruimd. Op de A9 ook maar Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp 6 kilometer. Daar was een tijdje de rechte rijstrook dicht. Er was een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Alle rijstroken zijn weer vrij... Tussen Woerden en Gouda nog wel 8 kilometer. En ook een aanredding tussen twee vrachtwagens op de A67. Duisburg richting Eindhoven. Tussen de grens en velden staat 3 kilometer. Bij velden is de rechte reis ook dicht. Dit is een Land Rover Defender. Ah, het is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI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 ...en Marcel Ooster. Goedemorgen. Nederlands elftal is in Polen aangekomen. Verslaggever Edwin Cornelissen vocht oranje op de voet. En de EU-top werkt aan een masterplan voor de eurozone. De president van de Europese Raad, Van Rompuy... ...pleit voor meer Europese integratie. Let me be clear, there is no way back for the euro. There is only the way ahead towards more integration. En bondskanselier Merkel wil wel meer Europa. We brauchen in de eurozone... Zumindest, meer Europa en niet weniger Europa. Maar niet ten koste van Duitsland. Europa wil zich wapenen tegen het uiteenvallen van de Europese Unie... als gevolg van de financiële crisis. Nou, er wordt binnen de EU koortsachtig overlegd... over een pakket van maatregelen dat het tij moet keren, dat ook beleggers moet overtuigen. Zo reist de voorzitter Barroso van de Europese Commissie... gisteren naar Berlijn om te dineren en te praten met bondskanselier Merkel. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, het was een privégesprek tussen de twee. Is er toch nog iets naar buiten gekomen over het gesprek? Het menu. kalfsnietsel ja. met asperge. Maar verder zijn er na afloop geen verklaringen, geen persconferentie geweest. Maar het is duidelijk dat het inderdaad gaat over wat je al zei... dat masterplan, eh, plannen voor de Eurotop eind deze maand... om voor de lange termijn te kijken hoe je Europa beter kunt maken... een soort blauwdruk voor de toekomst. En van tevoren hebben Barroso en Merkel gisteren... voordat ze aan tafel gingen, ook gezegd dat ze dat gaan doen en dat ze vooral allebei wel wat zien... in veel meer Europese controle op de bankensector. Ja. En heeft Merkel ook al laten weten hoe ze dat dan voor zich ziet? Nou, het zijn nog geen concrete plannen. Dit zijn dus die dingen die je uh, voor de langere termijn moet invoeren. Maar Merkel zegt wel... je moet overal dezelfde regels hebben voor banken in heel Europa. En dat moet ook centraal worden gecontroleerd. Ge ge ge uh, het huidige toezicht dat gebeurt door de lidstaten. Het laat dus veel te veel ruimte voor nationale belangen. Terwijl als het misgaat met de banken... dan leidt wel weer iedereen in Europa eronder. Kijk maar naar de Spaanse banken die nu zo in de problemen zijn. Dat ze meteen kijken naar de rest van Europa om ze te komen helpen. Uh, Duitsland voert er niks voor om daar extra geld aan te koppelen dat is toch wel een belangrijk verschil tussen de Europese top... Hè? dus, de, dus de, de mensen zoals Barroso en Van Rompuy vanuit Brussel... die ook wel vinden dat er geld bij hoort bij zo'n gezamenlijk toezicht. Merkel zegt... Dat kan natuurlijk niet. Dat zou betekenen dat als banken in het ene land in de problemen komen... dat het andere land dan te hulp moet komen. Dat, dat willen ze natuurlijk liever niet, want dan moet Duitsland weer betalen. Ja, um, kan jij inschatten, Wouter, of Merkel het vervolgens ook kan accepteren... dat er nog meer macht naar Brussel gaat, ten koste van Duitsland? Nou, je hoorde het haar net al zeggen. Uh, de oplossing ligt, voor de eurocrisis ligt in meer Europa. Dus Merkel is er wel degelijk voor dat er veel meer bevoegdheden naar Brussel gaan. Dat er meer wordt samengewerkt. Want, zegt hij, dat is dan juist waardoor die hele crisis is ontstaan. Omdat iedereen maar zijn eigen gang ging, terwijl we wel één gemeenschap... Munt dus er moet, er moet gewoon meer bevoegdheden naar Brussel, ook wat Merkel betreft. Alleen het zijn natuurlijk wel plannen voor de langere termijn. Dus het zijn geen maatregelen die je bijvoorbeeld morgen kunt invoeren en dan morgenavond meteen al effect hebben op de aandelenbeursen. Voorlopig blijft het wat Merkel betreft, bij haar strenge recept voor alle patiënten. Begroting op orde krijgen, zorgen dat de economie weer gaat groeien. En dan kunnen we later bijvoorbeeld dat soort mooie dingen doen als een bankenunie invoeren. Ja, maar Wouter, Nederlandse politici reageren erop. Doet te zeggen: we, Ja, maar dan moeten de goede landen wat inleveren. En de slechte uh, worden er wat beter van. Dan krijg je een soort nivellering. Zal Duitsland daarin mee kunnen gaan? Nou, Duitsland heeft het voordeel dat het geen verkiezingscampagne heeft zoals in Nederland. Dus je hoeft dat hier niet zo hard te roepen. Uh, maar bovendien weet Duitsland natuurlijk ook wel degelijk dat ze in alle gevallen betalen. Hè, ook als het echt helemaal misgaat, ook ja. niet met Griekenland, ook niet met Spanje. Komt de rekening toch altijd voor ongeveer een kwart van het bedrag in Berlijn te liggen om te betalen. Dus wil Duitsland liever dat de dingen goed geregeld zijn, dat je weet waar je aan toe bent. Dan dat er voortdurend van die uh, rampen gebeuren waar je ad hoc op moet reageren. En opeens met heel veel geld over de brug moet komen om een land of een bank of een aantal banken te redden. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. Dan naar uh, Oranje. Het EK kan beginnen. Het Nederlands elftal is in Polen. Gistermiddag landen de spelers op het vliegveld van uh, Krakau. Waarna ze met de speciale EK-bus naar het hotel reden. Edwin Cornelissen is in Krakau. Edwin, um, Krakau is de komende weken de thuisbasis voor Oranje. Wat is je eerste indruk? Is het er goed geregeld? Dus ik heb ik wel dat het goed geregeld is. Uh, Oranje zit in een schitterend hotel in, uh, in Krakau... aan het randje eigenlijk van het centrum. Dus uh, dat is in feite wel goed. Dan zit je niet zo in het feestgedruis, want het is wel een stad waar je aardig kan stappen. Dus dan zou je niet in het hele centrum willen zitten... maar dat heeft Oranje dus goed gedaan. Een uh, vijfsterren hotel waar het aan uh, luxe niet zal ontbreken. En uh, ze gaan trainen in het stadion van Wisla Krakau. Dat is uh, de grootste voetbalclub van, uh, van Krakau... met een uh, immens stadion waar 33.000 mensen in... kunnen een beetje vergelijkbaar met het stadion van PSV... Ja, dat wordt ook uh, prachtig voor uh, Oranje. Alleen al uh, de openbare training van morgen. Daar verwachten ze 25.000 mensen, Polen met name, die uh, Oranje toch eens een keer in actie willen zien. Dus, enthousiasme alom in Kraken dat Oranje is binnengetrokken? Ja, vinden ze het toch wel mooi. En dat zag je ook gisteren bij het, uh, bij het vliegveld toen Oranje aankwam. Dat uh, Er waren toch heel veel cameraploegen, journalisten uit Krakau ook gekomen om uh, ja, die helden toch eens live te zien. Want dat is natuurlijk een beetje de tragiek van, uh, van Krakau: dat het geen speelstad is tijdens dit uh, EK. Het blijft ook een beetje een raadsel wat daar nou achter zit. Het schijnt politiek te zijn dat men niet voor Krakau heeft gekozen. Uh, dus dat betekent toch dat een hoop mensen hier in de stad en journalisten ook de kans nemen om uh, die internationals, die grote helden voor hun, uh, hè, zoals Snijder en Van der Vaart en Robben, om die eens live te zien. En daar, daar zijn ze dan wel blij mee. Oké, okay. wij maken ons een beetje zorgen over de bondscoach. Die klonk wat snotterig gisteren. Hoe ja, is hè? het met hem? Ja. <laughs> Nou, ik heb hem vandaag nog niet gezien. Ah. Maar dat viel me gisteren ook op. Had een griepje onder de leden, zei En ik vond hem ook niet zo heel soepel lopen. Maar het nee. nou ja, dat, dat kan wel bijtrekken. We hebben nog een paar dagen tot de start van het toernooi. Dus uh, uh, ja, ik ga ervan uit dat u wel weer goed herstelt. Met alle uh, mooie faciliteiten in het Vijf Sterren Nou, een uitverkocht stadion dus. Bij de openbare training. Wat staat er nog meer op het programma? Ja, die training, die openbare training, die is morgen. Vandaag houdt Oranje het bij twee uh, besloten trainingen. Om elf uur een training waar alleen de pers bij aanwezig mag zijn en uh, vanavond nog een training waar helemaal niemand bij mag zijn. Uh, ze hebben zelfs in het stadion alles afgeplakt zodat zelfs de kantoormedewerkers van Wiesla Krakau geen uh, blik op het veld kunnen krijgen. En verder gaat uh, Oranje vandaag een kruifkoord openen in uh, Krakau. Zo'n uh, zo voetbalveldje voor uh, de plaatselijke jeugd. Uh, dat doen ze eigenlijk altijd als ze in het buitenland zijn. Ze deden het bijvoorbeeld ook in, uh, in Zuid-Afrika twee jaar geleden. Uh, is toch manier voor, uh, voor de internationals om uh, ja, zo'n stad te bedanken dat ze hier kunnen zijn en om het voetbal hier wat verder te ontwikkelen. Dus dat staat verder vandaag op het programma. En het verhaal gaat dat Oranje morgen nog een bezoek gaat brengen aan Auschwitz. Oké. Okay. Hey, en um, eventjes naar een opmerking nog van uh, de uh, directeur van uh, de KNVB, van Oostveen, die uh, zegt dat het EK geslaagd is als uh, Oranje de halve finale haalt. Denk je dat de spelers daar ja. ook zo over denken? Um, ja, ik weet niet precies hoe die spelers daar eigenlijk in staan. Of die ervan uitgaan van, uh, nou ja, dat, dat, dat ze het alleen maar doen voor een titel. Of uh, dat ze uh, ook misschien wel realistisch zijn en denken van ja. Hetzelfde geldt strandje in de eerste ronde. Met uh, al die moeilijke tegenstanders die Oranje zal treffen. Uh, dus, uh, maar het is wel een manier om de druk in ieder geval wat op te voeren. Hè? Halve finale, dat betekent dat je eerst nog wat lastige klippen moet omzeilen. En uh, dat je toch eerst je heel goed door die uh, poolfase moet gaan worstelen. Hè? En dat wordt nog uh, voorwaar geen makkie met uh, Portugal en Duitsland. Met name als tegenstanders. Hè? Nee, en laten we de D ook niet onderschatten dit keer. Nee, nee, nee, nee ja, dat <laughs> zou ook een fout zijn. Hè. Edwin Cornelissen <laughs> vanuit Krakau, dankjewel. Hoort straks over de teleurstelling in Monster. Er was daar vooral volop hoop dat Arangsa Rus de kwartfinale bron van Garros zou halen. Het lukte niet. De verkeersinformatie. Waar lukt het niet? Jolanda van der Velden. Waar het niet lukt is op de dagelijkse file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Die is nu opgelopen tussen Dodewaard en Tiel tot 11 kilometer. In die file is een aanrijding geweest tussen Echtel en Tiel. Is de linkerrijstrook dicht? Toch is de ochtendspits sowieso niet al te druk. 120 kilometer is toch ietsje minder dan gebruikelijk. Verder nog een nieuwe file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij het knopen ten staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. En Marcel Oosten. We blijven bij de sport en bij de EK's. En het EK handbal, dat zou in Nederland zijn. We hebben daar eerder ook wel eens over bericht in december van dit jaar. Maar dat gaat niet door. De handbalbond heeft dat besloten, omdat de kosten te hoog zijn. Het besluit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse handbalvrouwen. Zij mogen namelijk niet meedoen aan het EK, omdat ze geen voorrondes hebben gespeeld. Henk Groener, coach van het Nederlands vrouwenteam. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is slecht nieuws. Lijkt me dat dat slecht is aangekomen bij het team. Ja, het is als, een, als een mokerslag, denk ik. Uh, we komen natuurlijk net terug van OKT, waar we goed gespeeld hebben... ons net niet op één doelpunt hebben kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. En dan, dan ga je toch alweer uitkijken naar het EK in eigen land... ...wat voor iedereen toch een, een hoogtepunt zou zijn. En dan komt er in één keer het nieuws dat het niet doorgaat. Ja. Nou, dat is het probleem, in Groener, want dan ben je automatisch geplaatst om mee te doen... ...en nu zijn er helemaal geen voorrondes gespeeld. Valt er toch nog niet ergens een mouw aan te passen? Nou, ik zou het graag willen, maar ik denk als dat uh, had gekund, dan was die mouw al lang gevonden. En ik denk dat uh, ja, op dit moment het zo is dat we ons uh, niet geplaatst hebben via het kwalificatietoernooi. Uh, het toernooi ook niet zelf meer organiseren. Dus dan ligt het bij de EAF of zij vinden dat we er toch aan mee mogen doen. Die kans eigenlijk ik dan toch niet zo groot. Maar meneer Gronen, hoe kan het nou zover komen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, uh, ik ben gisteren alleen geïnformeerd over het feit dat het zo is. En, en dat het te maken heeft met de financiële voorwaarden. Uh, ...die door de ERF ook gesteld worden, of althans de voorwaarden aan de sporthallen en dergelijke, wat veel geld kost. Ja. En dat geld en het, en heeft de, Nederland de, de, niet? De, heeft, heeft, heeft dat geld in, in, niet ter beschikking en ook niet de financiers die dat uh, kunnen dragen. Maar dat bedoel ik, dat wisten ze toch van tevoren? Nou ja, dat, kennelijk uh, zijn er wat eisen van de ERF gekomen over die, uh, die accommodaties... ...die aangepast moesten worden, wat een extra belasting is geworden op die begroting... En, ja. en uh, ja, veel meer uh, kan ik toch ook niet van zeggen, want uiteindelijk dat... ben ik ook gisterenmiddag pas geïnformeerd. En dat kwam kennelijk als een verrassing, die extra voorwaarden van de EHF, de Europese Handbalfederatie? Ja, dat denk ik. Ik weet het niet. Dat zou u aan, aan, aan degene moeten, moeten vragen die uh, bij die gesprekken hebben gezeten. Maar gaat u dat dan ook nog navragen? Wat nou, zegt u nou dat, nou, dat is, is, dat is er niet er nog gesprekken komen? Maar ik ben eerst even heel erg benieuwd wat de EHF nu gaat beslissen over, over deze situatie en wat de gevolgen zijn voor het team. Ja, en wat zouden de gevolgen uiteindelijk voor het team kunnen zijn? Want als je hier niet aan mee kunt doen, dan plaats je je ook weer niet voor volgende zaken. Nou ja, goed, dat, dat, dat zijn aparte trajecten. Het WK-kwalificatie is een apart traject. Alleen doordat je niet op een EK bent, uh, wordt dat traject langer en moeilijker. Je krijgt sterkere tegenstanders uh, in die kwalificatie. Dus je deelname aan het WK van volgend jaar komt in ieder geval meer onder druk te staan. Ja. Het is een raar jaar voor de handbal, Susan. Dat mag je ons zeggen. Ja. We wensen u veel sterkte, meneer Groener. Maarten, dames. Ja. Henk Groener, coach van het Nederlandse vrouwenteam. En met Aranxarus op Roland Garros ging het ook al niet goed. Ze is in de vierde ronde uitgeschakeld, Verloor in drie sets van de este, est, Estse tennister Kaya ja, Jeetje. Wie schrijft dit op? Toch zijn ze bij de tennisvereniging MLTV 90 in haar woonplaats Monster Beren trots op haar. Want het is wel lang geleden dat een Nederlandse tennisster het zo ver schopte in Parijs. Stoelen en tafels aan de kant. Er wordt hier even een tribune gebouwd. Ja, we moeten wel even zorgen dat iedereen het goed kan zien natuurlijk. Dit potje is afgelopen, dat was Nadal tegen... Ik heb niet zo goed opgelet. De baan wordt geveegd en dan kan zij erop. Ja, als het goed is dan kan zij er snel op komen, dat is leuk. Maar dan kunnen we met z'n allen naar het grote scherm kijken. En dan, uh... Dus we verwachten nog uh, wat meer publiek, maar het gaat allemaal goed komen. Laura Brown, voorzitter van MLTV 90, het oude clubje van Arangsa. Rus, gaat nog even verder met het slepen met meubilair. En ondertussen hebben zich vooral jonge meisjes, kleine Arangsaatjes zal ik maar zeggen, geïnstalleerd op hoge barkrukken. Allemaal lang blond haar en beugelbekjes kennen Aranxa. Eigenlijk ook alleen maar van tv? Persoonlijk niet. Ze nee, dus heeft op mijn oude school gezeten. Dus oh, ja? heb ik er wel eens gezien. Als oud-leerling, als beroemdheid? Vertellen, gewoon als oud-leerling. Ja, ja. Zat Nederland erop te wachten? Eindelijk weer een beetje succes in het tennissen? Ja, die was toch ook in de derde ronde, of de vierde ronde? Dat was 19 jaar geleden volgens Denk mij, die, toch? Dat was Brenda Schultz. Ja. ja. Lang geleden. Ja, heel lang geleden. Jullie waren er nog niet? Nee. Gok ik. Nee. Met die return en deze. Nou, dan is de wedstrijd begonnen. Ja. 0-1. Ja. ja. Wat was het voor bal? Het was de slides. Ja. ja. Een korte. Zo kan zo'n tennisster wel een bron van inspiratie zijn voor, voor jullie. Ja, want wat je ziet, dat ga je proberen na te doen. Kijken of dat lukt. Ja. Morgen meteen uitproberen. Als het kan. Ja. Zo gaan we een derde set beleven. En uh, laten we nog even kijken naar de hoogtepunten uit de tweede set. Kan ik hier in dit clubhuis iets zien wat herinnert aan de voetstappen van Aranska Rus? Ja, ja dit, is, dit, dit is het de serre, noemen we dit. En dit is de Hall of Fame. Ja, dit is de uh, Hall and the Wall of Fame. Um, even kijken, hier staat ze. Oh ja. 2002. Jeugd en junioren, daar ja. was ze kampioen. Ja, en uh, nou, toen is ze naar andere verenigingen gegaan, omdat ja, als, je, als je talent hebt, dan moet je, hè, dan, als dan het niveau hier niet meer hoog genoeg ja. is, dan uh, zoek je het hoger op. Nou, dit moet een goed gevoel zijn voor Arans Carus. Kan met de service beginnen. Gaat u gewoon een potje tennissen buiten? Ja, dan moet, het gaat gewoon door. Maar de grote ja, we Arantzka-Rus is nu ja. aan het spelen. Nee, we gaan zo kijken, want het is, is sneller meen. afgelopen dan je denkt hoor. Ja, is dat zo? Drie matchpoints. Voor de Estlandse. Oeh, het, het gaat erg snel. Ja. Ja. Mama Rus speelt hij nog. Ja, die zit nu nog in het Parijs, maar uh, ja, die ja, ja, Ja, ja. En dan komt. Uh, dochter Aranska was mee? Nou, we hebben dat de open toernooi, Westlands Tenskampioenschappen. Nou, uh, vorig jaar moest mama Rus spelen en Aranska was in de buurt... en dan kon ze de moeder wel aanmoedigen. Er oh, ja? dus, uh, ja. zijn de rollen even omgekeerd. Ja, er zijn de rollen omgekeerd. Ja, ja, ja. Nee, die is uit. Dus is het uh, sprookje uit voor Aranska Rus. Dat was niet best. Nee, jammer. 6-0. Ik weet ook niet wat er gebeurde ineens, maar ja. Zijn jullie nog wel een beetje trots op Aranska? Ja, zeker. Ja? ja? Ze mag hier nog wel komen op de tennisbaan? Ja, natuurlijk. Vorig jaar derde ronde, nu vierde ronde. Dus volgend jaar wordt het kwartfinale. Uh, en, uh, en dan zitten we hier weer met z'n allen. Arjenksta dus redden het niet tegen die tennister uit Estland. Roep was uh, bij de tennisvereniging MLTV 90 in Monster. Mm, wij gaan naar Dwingelo, Marno Remmers. Ja. Bij de radiotelescoop, wat hoorden we ja, daar? Wat was. Ja, dat is. Dat... Ik sta hier bij twee heren. Nou, wat horen we nou? Wat weet jullie het? Ja, dat was een pulsar. Ja. ja, maar welke? <laughs> <laughs> hij is van jullie website. Ja, maar hij heeft geen die echte naam, het is alleen maar een aanduiding. Maar het is. Uh, hij staat ergens in Cassiopeia, dat weet ik ook nog, maar dan, daar houdt het op. Het is dus wel een van de pulsars die we met deze oude telescoop kunnen ontvangen. Ja, voor mij is een pulsar iets wat om je pols hangt... maar een pulsar is een draaiend hemellichaam. Ja, en in die zin toch ook wel een soort klok van het heelal. Pulsars die draaien rond. Soms. Net als een dynamo hebben dan een elektromagnetisch veld... en dat vangen jullie op. Dat vangen wij op, ja. Met zo'n schotel, onder andere zoals die hier staat... de radiotelescoop die vandaag opgetild wordt... omdat die toch wel heel erg aan het roest is gegaan... sinds de jaren 50, sinds de koningin hem in werking heeft gesteld. Ja, absoluut. Hij is in 1956 in uh, officieel in gebruik genomen. Daarvoor was de stiekem al het een en ander mee gemeten. Er zijn fantastische ontdekkingen mee gedaan. Uh, maar ja, sterrenkundigen hebben groter en, en meer nodig om dieper in het heelal te kunnen kijken. En op een gegeven moment uh, was die gewoon niet meer uh, de meest optimale die we hadden. Marco de Vos is astronoom bij Astron. Uh, zo'n pulsar die we net hoorden, dat is een, een, een, een geluid, een beweging... van misschien 10, 20, 30.000 jaar geleden of nog veel langer geleden. Want als we naar de zon kijken nu, tussen de wolken door... dan kijken we naar iets wat acht minuten geleden plaatsvond. Want hij staat nu verder. Ja, absoluut. De licht doet er ook een zekere tijd over om van de ene plek naar de andere te komen. En als iets heel ver weg staat, dan, uh, dan duurt het dus ook een hele tijd voor het bij ons is. Sterkundigen kijken dus eigenlijk altijd terug in de tijd. Een miljoen jaar, nog, nog verder. Dat kan, ja. Het, uh, het, het zwakste soort van straling wat we uit het heelal zien, uh, uh, daar gaan we ervan uit dat dat iets van, van 13,7 miljard jaar oud is. En uh, dit soort pulsars zit veel dichterbij. Dat is eigenlijk uh, in, in sterrenkundige termen om de hoek. Maar dat, dat, dat is niet zo heel interessant. Dat nou, uh, gewoon interessant nog steeds. Toch nog, ja? ja absoluut. Pulsars bijvoorbeeld, die, die geven ons een, een netwerk van, van sterren... waarvan we precies weten waar ze staan. Waarvan we ook precies weten uh, ja, hoe de klok loopt daar. En dat is informatie die gek genoeg ook weer heel belangrijk is... om uh, uh, GPS-systemen uh, te kalibreren. Zonder het netwerk van Pulsars... dan, uh, dan gaf je TomTom -tom, uh, doorlopend uh, aan dat je op de verkeerde weghelft zat. En dat allemaal dankzij die vermaarde telescoop... want dat is het wel, het Dwingelo 1 en Dwingelo 2. Als je vraagt waar ligt Dwingelo, ja hier, maar ook gins in het heelal... ontdekt uh, met deze telescoop die aan de revisie toe is. Ik hoor net van de gele en de oranje reflecterende hes achter mij... die net druk stonden te bellen dat de telescoopkraan in konvooi onderweg is naar Dwingelo. Half twee gaan ze die grote elektrische metalen oor... Uh, dat gaan ze optillen en dan gaan ze kijken waar ze hem netjes neer kunnen leggen en helemaal kunnen oplappen. Mino Remmers in Dwingelo bij de oude radiotelescoop. Dan naar Bonaire, waar de onrust groeit. Volgens de actiegroep bezorgde Bonerianen is de onvrede over de relatie met Nederland zo groot... dat het wel eens zou kunnen leiden tot gewelddadige protesten. Correspondent Dick Draaier... Dat is wat de actiegroep heeft medegedeeld. toen zij een protestbrief overhandigd aan de gezaghebber van Bonaire en aan de Nederlandse regering. Die ontevredenheid onder Bonaireanen is groot, dat is wel duidelijk voor iedereen. Maar of dat dan leidt tot opstanden vergelijkbaar met bijvoorbeeld 30 mei 1969 toen Willemstad in Curaçao in brand stond, dat is eigenlijk nog de vraag hoor. Bonaireanen zijn niet zo gauw de straat op te krijgen eh, om te protesteren. Laat staan dat ze Kralendijk daarvoor zouden gaan platbranden. Maar het typeert wel de frustratie en de boosheid hier op, op dit moment. En Dick, waarom is Bonaire zo boos? Nou ja, kern van die boosheid is dat veel Bonarianen vinden dat ze als twijfels burger worden behandeld. Uh, nadat uh, Bonaire op 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente werd binnen het Nederlandse staatsbestel... heeft uh, Nederland wel de sociale lasten, bijvoorbeeld het belastingstelsel, maar niet de sociale lusten, zoals uitkeringen en ouderdomspensioenen aangepast. En ja, dat contrast wordt wel erg zichtbaar doordat steeds meer Nederlanders op het eiland gaan wonen... die profiteren van hun Nederlandse verworvenheden, uh, die Bonarianen dus niet hebben. En dat leidt tot... Uh, veel irritaties. En wat veel Bonerianen in het verkeerde keelgat is geschoten, is dat Nederland deze ongelijke status van Bonaire nu binnen het Koninkrijk wil verankeren in de grondwet. Terwijl er is afgesproken om eerst vijf jaar proef te draaien met Bonaire als een gemeente. Om daarna pas een besluit te nemen over de toekomst. Hmm, maar wat willen die Bonerianen? dan? Willen ze dat alles weer wordt teruggedraaid? Nou, die actiegroep wil in ieder geval een nieuwe volksraadpleging houden, waarin de bevolking zich opnieuw uitspreekt over de staatkundige band uh, tussen Nederland en Bonaire. En de actiegroep die maakt er zelf geen geheim van dat zij vinden dat Bonaire onafhankelijk zou moeten worden. Maar stelt wel dat de bevolking daarover gaat en niet zij. En hebben ze eigenlijk een punt, want waarom wil Nederland Bonaire niet volledig gelijkstellen met een normale Nederlandse gemeente? Ja, de belangrijkste reden is dat een eventuele gelijkschakeling de Nederlandse schatkist miljoenen zou gaan kosten. En Nederland is bang dat het optrekken van de uitkeringen een zuigende werking zal hebben op immigratie naar het eiland. En dus ook naar Nederland zelf.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 Belastingwoon-werkverkeer pas na de verkiezingen in de Tweede Kamer. En Poetin in China voor een driedaag staatsbezoek. Goedemorgen, half negen is het, ik ben door Almegens. De Tweede Kamer debatteert pas na de verkiezingen... over het belasten van de reiskostenvergoeding. De maatregel staat in het Vijfpartijenakkoord en leidde tot veel kritiek. Sommige werknemers kunnen honderden euro's op achteruit gaan... als de vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt belast. Andere maatregelen uit het akkoord worden wel voor de verkiezingen behandeld. Zo blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Dat geldt voor onder meer de BTW-verhoging... en de verhoging van de accijns op alcohol en tabak. De Russische president Poetin is in Beijing aangekomen... voor een driedaags bezoek. Poetin spreekt vandaag onder meer met de Chinese president Hu Jintao. De situatie in Syrië is een belangrijk punt op de agenda. China en Rusland zijn de laatste steunpilaren van Syrië. Beide landen staan onder grote internationale druk... om hun steun aan de Syrische president Assad te laten varen. Rusland en China hopen ook handelsafspraken te maken over energie. Rusland is de grootste energieproducent ter wereld... en China de grootste energieverbruiker. In Tripoli is de bezetting van het vliegveld voorbij. Regeringsgetrouwe troepen hebben de luchthaven weer onder controle. Het vliegveld werd gisteren ingenomen door een militie... Aanvallers van de Al-Aufea-brigade omsingelden het vliegveld met tanks. Journalist Gerbert van der Aan vertelt waarom de militie het vliegveld bezette. Hun leider is ineens verdwenen. Die, die is gearresteerd of ontvoerd. Die was onderweg van Tarhuna naar, naar Tripoli. En onderweg is die aangehouden en, en opgepakt. Alleen de, de regering ontkent betrokken te zijn bij de arrestatie van die man... Uh, maar wie hem dan wel heeft meegenomen, dat, dat weet niemand. En de militieleden dachten dat hun leider zich op het vliegveld bevond. En daarom eisten ze de vrijlating van hun commandant. Het vliegveld is de komende 24 uur nog gesloten vanwege herstelwerkzaamheden. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen, zegt correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep. Het gaat om twee verschillende zaken. In het eerste geval probeerde een vrouw ruim anderhalve kilo kook in een dubbele bodem van haar koffer mee naar Nederland te nemen. Opvallender was de zaak waarbij een heel gezin betrokken was. De vader, de moeder, een zwager en vier minderjarige kinderen hadden kleren en hangmatten bij zich die waren geïmpregneerd met bijna 40 kilo cocaïne. Alle drugs samen hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro. Vijf medewerkers van een internationaal vliegveld in Florida zijn ontslagen... omdat ze te lax zijn geweest bij het controleren van passagiers. Tientallen andere werknemers van de Transportveiligheidsdienst TSA... worden om dezelfde reden geschorst. Bij steekproeven bleek dat beveiligers van het vliegveld van Fort Myers... zeker 400 keer hadden verzuimd om passagiers en hun bagage... een extra tweede keer te controleren. Een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... zegt dat één fout rampzalig kan zijn. TSA lijkt te praten over hun successen. En ik ben blij met hun successen. I mean, ik weet niet, de verhaal is dat we geen andere succesvolle attack in 10 jaar hebben. Het probleem is dat we alleen maar één missen. En het is een verhaal. We willen TSA om smarter, leaner en tougher te worden. Eerder al ontsloegde dienstmedewerkers op de vliegvelden van Honolulu en Charlotte omdat ze bagage niet goed hadden gecontroleerd. En in Londen is met een groots concert... het 60-jarige regeringsjubileum van koningin Elisabeth gevierd. De show werd geopend door Robbie Williams. Daarna traden artiesten op als Cliff Richard, Grace Jones, Elton John... Tom Jones, Shirley Bassey en Paul McCartney. Die sloot het concert af. Daarna sprak prins Charles zijn moeder en het volk toe. Your majesty... mummy. En if I may say so, your dank God the weather turned out fine. Prins Charles tegen zijn moeder, koningin Elizabeth. Haar echtgenoot Prins Philip was er niet bij. Die ligt in het ziekenhuis met een blaasontsteking. Maar ook hij werd niet vergeten door zoon Charles. As a nation, this is our opportunity to thank you and my vader for always being there for us. For inspiring us with your. Het is vijf over half negen, dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een frisse nacht met lokaal temperaturen dicht tegen het vriespunt... mogen we vandaag uitzien naar een overwegend droge dag... met vooral in de ochtend zonneschijn. Vanmiddag ontstaan er meer en meer stapelwolken... en is vooral het noorden gevoelig voor een lichte regenbui. De temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden aan zee en 16 of 17 graden in het binnenland. De wind, overwegend zwak tot matig van kracht, komt uit het westen tot noordwesten en draait geleidelijk naar het zuiden. Vanavond is het bewolkt en vannacht regent het. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 10. Morgenochtend is het ook nog bewolkt en regenachtig. In de middag opklaringen, maar ook buien. De temperatuur komt uit op maximaal 17 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. De zuidenwind trekt in de nacht al aardig aan en versnelt overdag naar matig tot vrij krachtig boven land en krachtig aan zee. De dagen daarna blijft het regenachtig met vrij normale temperaturen voor begin juni. ANWB Verkeersinformatie, het zijn vooral de aanredingen die vanochtend voor vertraging zorgen. Verder valt de spits eigenlijk wel mee, de teller staat nu op 130 kilometer. Wat opvalt is de A4, Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. De weg is dicht tussen Bergen-op-Zoom-Noord en Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen op. die wordt nu overeind gehaald. Een lange file op de A15 na een aanreding van Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewart en Tiel 11 kilometer, tussen Echtelt en Tiel is de linker linkerrijschok dicht. Er was een aanreding op de A28 Zwolle richting Utrecht Tussen Nijkenk en Amersfoort nog 6 kilometer. A58 Tilburg richting Breda. Langzaam rijden tussen Afwit Hilvarenbeek en Gils over 7 kilometer. En op de A59 Sierikzee richting Os, is dat tussen Waalwijk en Nieuwkuik over 10 kilometer. Een aanrijding op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen de grens en velden staat 3 kilometer. De rechte reisschok is daar dicht. Centraal beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u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 Op Roland Garros worden vandaag de eerste kwartfinales gespeeld. Marcella Meske in Parijs. Marcella, Goedemorgen. Geen goedemorgen. landgenoten meer, want Aranxa Rus redde het niet. Tegen Kaya Kenipi uit Estland. Heeft ze toch een goed toernooi gespeeld? Ja, absoluut. Ze, ze mag tevreden zijn. En dat was uh, eigenlijk ook het eerste wat ze zei in de persconferentie. Want ja, we zaten natuurlijk toch een beetje teleurgesteld... na die hele snelle derde set van 6-0. Want ja, uh, 6-1 verloor ze de eerste set. We denken, nou oké, okay, die kaneepje die begon uitsteken, die is goed. Uh, tweede set wint ze dan, 6-4. We denken... Iedereen hoopt van, nou, kwart finalisten komt er misschien aan. Dat is een tijd geleden. Hè. Naast al het EK voetbal. Uh, misschien toch nog een beetje aandacht voor tennis. En uh, enthousiast aan de derde set. En de eerste veertien games. Ja, mentaal totaal niet aanwezig. Ze verliest drie love games op rij. Uh, dan is het uh, 0-30. Dus veertien punten achter elkaar voor Kanepi. Ja, en dan is de wedstrijd gespeeld. Dus houd er toch een beetje bittere nasmaak van die derde set over. Ja, wat gebeurt er dan bij Rus op zo'n moment, Marcella? Kan je dat inschatten? Want je hebt het over. Mentaal niet aanwezig. Waar was Rus dan wel? Nou ja, we hebben daar natuurlijk naar gevraagd in de persconferentie. Ze zei zelf, ja, ik bewoog niet goed... Um... Ja, tuurlijk heeft dat ermee te maken. Je, je, je kan gaan terugzoeken naar van nou, waar ligt het aan? Mist nee. ik mijn backhand? Ik uh, moet zeggen, de service was nog niet helemaal top. Ze heeft het uh, uh, toernooi voor Roland Garros last gehad van de, rus, dus, uh, van de rug. Uh, dus ja, dan, dan heb je een klein beetje excuus. Dus de service was niet top. Nou ja, dan lever je meteen je service in. Uh, ga je misschien wat nadenken. En je moet ook kijken wat je tegenstander doet. En die had zoiets van na nou, die tweede set, waar uh, Canepi met een dubbele fout eindigde. Nou, nou, nu ga ik weer vrijuit spelen. Dus die timmeren er lustig op los. Dus je hebt met twee factoren te maken. Alleen het verschil tussen een echte topper... Ja, die kan misschien twee punten afwezig zijn qua concentratie... die pikt het dan weer op. En iemand die wat lager staat, zoals Aranska Rus... ja, daar duurt het dan wat langer. Alleen ja, dat kost je wel de wedstrijd. Ja, heeft zij gewoon wat meer tijd nodig? En wat meer, moet ze wat meer van dit soort wedstrijden spelen? Ja, absoluut. Uh, ze is pas 21 jaar. Uh, vandaag in het moderne tennis. Mannen en vrouwen is die gemiddelde le leeftijd een stuk omhoog gegaan. Uh, vroeger had je teenage sterretjes. Nou, die zie je niet meer in het tennis. Want ja, het is zo'n grote, uh, sterke mondiale sport... dat er uh, veel van je wordt gevraagd als tennisser. Fysiek gebied, mentaal gebied. En daar moet je een beetje voor rijpen. En uh, dat zal ook bij Russen moeten zijn. Ze is sowieso... Een meisje wat wat meer tijd nodig heeft. Niet zo'n hardloper. Maar je zag, vorig jaar haalde ze de derde ronde. Toen verraste ze hier Kim Kleisters. Want dan is het een jaartje heel rustig uh, rond haar prestaties. En dan denk je, nou, ze staat een beetje stil. En ineens staat ze hier weer in de vierde ronde. Dus dat is ook typisch rust. Dus wat dat betreft heeft ze een hele positieve stap weer gezet in haar carrière. Goed. Nou, de oude knarren. Zeer gerijpt. Roger Federer en Novak Djokovic in het mindere mate moeten aan de bak in de kwartfinale. Tegen wie moeten ze? Ja, mooie wedstrijden hoor. Um, ja, voor mij is de wedstrijd Roger Federer tegen Juan Martín del Potro de Argentijn... Ja, toch wel de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. Alhoewel die op het tweede centenkoord staat geprogrammeerd. koers Suzanne Lenglen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de enige Fransman... bij de mannen die, en bij de vrouwen die er nog in zit. jo Wilfried Tsonga, populaire jongen, nummer 5 van de wereld. En die neemt het op tegen de nummer 1, Novak Djokovic. Dus die staan op het centenkoord. Maar... Um, ja, Federer Del Potro. Hè. Federer heeft geweldige laatste acht maanden gehad. Zeer sterk gespeeld. en ja, De vraag is, kan hij weer eens wat laten zien bij de Grand Slams? nou dan, dan is dit echt een grote test. Del Potro, die lange Argentijn. US Open kampioen. Heeft ook al in het verleden van Federer gewonnen. Is niet helemaal fit. Heeft wat last van zijn knie. Dus dat kan een hindering zijn. Uh, dus dat zal een hele spannende wedstrijd worden tegen, tegen Federer. Okay. En bij de vrouwen vandaag aan twee kwartfinales op het programma. Maar er zijn al heel wat favorieten gesneuveld. Sharapova wel is weliswaar door, maar gaat het ook erg moeilijk. Uh, Gisteren Kreuner, er lustig op los, hoorde <lacht> ik. <lacht> wat staat er wel vandaag? Ja, uh, op het centercourt beginnen we met de Australische Sam Stoser. heeft hier al eens de finale gehaald. US Open kampioenen. Uh, zij speelt tegen een wat minder bekende Slovaakse Sibyl Kova. Ja, die wordt hier uh, de Pocket Rocket genoemd. Ik zeg het maar even, ik vind dat zo'n mooie naam. Want ze is 1,60 meter. 60, uh, klein, stevig. Ze is de snelste speelster in het vrouwencircuit. Nou, dat is een soort speedy Gonzales. Maar de Pocket Rocket, nou, je moet absoluut even gaan kijken. Ik verwacht daar wel een leuke wedstrijd van. Maar het zijn geen grote namen, want Azarenka ligt eruit. Lee ligt eruit. Bartoli ligt eruit. Azarenka, uh, Radwanska. Ja, dus in die bovenste helft hebben we Sibyl Kova tegen Stozer En dan een verrassende Italiaans, Errani... Tegen een uh, jonge Duitse Kerber. Die is goed, linkshandig. Maar niet hele grote namen. Dus dat is uh, verrassend. Aan de andere kant ook wel leuk. Weer wat nieuwe gezichten. Nou, we gaan kijken. Marcella Mesko, onder andere, naar de Pocket Rocket. Dank je wel. <laughs> Ik word nu wel heel benieuwd. Kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In, in Londen was gisteren dat grote concert voor <coughs> pardon, Buckingham Palace. De gelegenheid van het 60-jarige jubileum Van Koningin Elisabeth. Heel veel grote sterren passeerden de revue. Stevie Wonder, Paul McCartney, Robbie Williams, Madness. Maar op sociale media klaagden nogal wat mensen over de televisieregistratie. Ze vonden dat die rammelde. Dan maar te raden bij een kenner. Guus Verstraeten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Regisseur van grote shows als Werde Dat, Surprise Show en uh, Paul de Leeuw. Wat vond u van de kwaliteit? Ja, er was inderdaad wel het een op aan te merken. Het is uh, natuurlijk een enorm groot evenement. Maar dit was, uh, het werd niet echt heel, uh, heel mooi in beeld gebracht, laat ik maar zeggen. Mm. Waar heeft u zich het meest aan geërgerd? Nou ja, geërgerd... Uh, ja, het, uh, er markeerde nogal wat een en aan. Wildritme, uh, uh, dingen missen. Uh. Kijk, het was duidelijk een, een, een voorbeeld van een regisseur... die voor een wand van monitoren zit. Ik denk dat er zo gemiddeld twintig camera's hebben gestaan... als er niet meer zijn geweest. Mm -hmm. Die niet het overzicht heeft gehad over zijn hele wand met monitoren. En uh, dingen te laat schakelen, heel kort schakelen, verkeerde schakelingen, noem maar op. Ja. Het was een beetje een warboel. Maar de BBC doet toch niet zoiets voor, voor, voor het eerst? Nee, dat is inderdaad, dat, dat verbaasde mij ook. De BBC staat echt voor kwaliteit. Maar uh, ja, dit is dus iets anders dan een, dan een gepland showprogramma in een studio. Dit is een gigantisch evenement. Ik denk niet dat ze heel veel hebben kunnen repeteren overdag op die locatie. Ze zullen ongetwijfeld gepeteerd hebben, muzikaal uh, in studio's. Maar dit is zo'n groot evenement dat je eigenlijk uh, van begin tot het eind uh, moet gaan improviseren. Ja, en moet maar... inspelen op de actualiteit. Maar toch, het, het komt niet als een verrassing, dat evenement, <lacht> lijkt mij. Nee, dat niet. Maar uh, wat ik zeg, je kan dit niet uh, qua shots inschrijven in je draaiboek. Dit, dit moet je improviseren. Nee. En dat, uh, ja, dat vergt dan weer een andere kwaliteit, zeg maar. Ja, maar de koningin en de koninklijke familie, die bewogen vrij weinig. Die kun je dan toch wel regelmatig langere tijd in beeld nemen... zodat je een beetje kunt uitvinden wat ze ervan vinden. Ja, maar ja, ik weet het niet. Het kan best zijn dat daar dus uh, regels voor zijn geweest... dat ze niet te lang in beeld mochten, niet te veel in beeld mochten. Dat zou allemaal kunnen meespelen, hè? Dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, de shots die geschakeld werden van uh, de koninklijke loge... Ja, die waren wat uh, aan de korte kant. Dat, dat, dat, dat klopt, ja. Zou het ook kunnen dat de BBC aan kwaliteit... Uh... Inboed. Dat uh, is natuurlijk ook flink bezuidigd daar. Want natuurlijk van Prince William en Kate Middleton. Uh, vorig jaar klonk er ook al de klacht dat de cameraregie niet goed was. Er waren weinig bekende mensen te zien. Er uh, was ook niet goed zichtbaar wat de plechtigheid deed met de familie. Ah, nou ja, dat is ook zo'n groot evenement wat je, waar je moet gaan improviseren. als je, als je begint aan zo'n zo uitzending. En misschien kunnen ze daar, hebben ze daar de juiste mensen niet voor. Wij in Nederland zijn dat min of meer gewend. Hè. Wij moeten zoveel televisie maken in een heel kort tijdsbestek. Dat uh, wij, wij in Nederland kunnen daar best uh, heel goed mee omgaan. Ja. En het is toch iets anders of je een, een programma regisseert met, waar alle shots in geschreven staan, of dat je zo'n groot spektakel uh, van A tot Z moet gaan improviseren. Ja. En um, wil de BBC dat echt um, bij zich houden, dat zelf doen, huren ze nooit eens een Guus van straten in? <laughs> nee, ik denk dat uh, het heeft ook met licenties te maken. Maar ik denk dat ze dat ze zelf willen doen. Ja, begrijpelijk ook wel hoor. Ja, waarom? Ik denk niet dat ze van ooit daar gehoord zullen hebben. Nee, want dat is dan toch een nederlaag als je daar iemand van buiten moet halen. Ook dat, ja, ook dat. Zo zullen ze dat ervaren, ja. Nou, goed. Hartelijk dank voor uw commentaar. Okay, oké, dan je commentaar. Oké. Gust van Straten. Goeiemorgen. Vanaf vandaag mogen websites niet zomaar meer cookies op uw uh, computer plaatsen. Is dat erg of niet? Gaan we het zo over hebben. Eerst landen van der velden met de verkeersinformatie. Uh, Lara, het gaat weer wat beter op de A15. Nijmegen richting Gorkum. Dat was een aanrijding met vier personenauto's. Die zijn weer van de weg. Maar tussen Dodewaard en Tiel is het nog langzaam rijden over 13 kilometer. Op de A59. Zierik richting Oost tussen Waspik en Drunen 12 kilometer langzaam rijden. Een nieuwe aanrijding op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 7 kilometer. Bij Geldrop is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. En Marcel Oosten. 20 meter dichter bij de sterren. Daar staat hij nu. Een Mino Remmers. En Mino, maakt dat verschil? Ja. <lacht> nou, vooral Marcel, omdat. Tik nog eens op dat hekje. Kijk, het is een sta het is... je moet je voorstellen: die telescoop is antenne, de parabool, de spiegel. Uh, zo groot als een gemiddeld schoolplein. Uh, staat op een draaicirkel met daaronder een hokje. Daar stond de apparatuur in, het huisje. 20 meter boven het grond. En dan sta ik hier op een loopbrug met een leuning erlangs. Als ik mijn vinger, je hoort, het, is, het metaal is gewoon zacht. Het is gewoon pulp. Het is gewoon roest. Het is... Nu we er zo dichtbij zie je hoe slecht hij er is. is heel... Hij is heel slecht. Hier mag je dus ook absoluut niet meer tegenaan gaan staan. Dit is niet meer vertrouwd. Het is gewoon verrot. Einde. Moet vervangen worden. Ja. Ja. Zegt Marinus Hulshoff. Blauwe helm op. Oranje fluoriserende jas. U gaat... Uw bedrijf gaat dat doen, dat, dat staal conserveren. De hele eerlijke vraag, is het nog te doen? Want als ik het van zo dichtbij zie hoe erg die antenne eraan toe is... dan denk ik, had het tien jaar geleden maar mee begonnen. Ja, er is uh, inderdaad uh, jaren niets aan gebeurd. Zoals je hem nu kunt zien, is het gewoon een heel slecht staat. Uh, maar het is wel te doen. Wij, gaan hem dus, uh, wij zijn dus staalbedrijf. Wij gaan hem dus uh, zo direct liften van deze huidige situatie. We gaan hem op een tijdelijke juk neerleggen. En als hij daar ligt worden dus de, de slechte delen worden eruit geslepen. En uh, daar, uh, waar de slechte delen uitgeslepen zijn wordt vervangen weer door nieuwe staaldelen. En uh, na deze reparatie van de staaldelen wordt hij dus aangeboden voor het stralen en conserveren. Wanneer is het klaar? Is het klaar? Uh, ja, ik heb nu nog geen indruk hoe lang het zou gaan duren, wat de staat is, want onder het verf zie je niet hoe slecht de staat is van sommige staaldelen. Als u dit ziet hier, want ik ga hier met mijn vinger. Ja, je kunt gewoon. Je Druk. Dit is gewoon Koek. Ja, dit, is... dit is ook echt een hele slechte staat. Dik moet... er nog eens op. Ja, voorzichtig dat er geen stukken naar beneden valt. Het roest er gewoon af. Ja. En dat van een spiegel, paraboolantenne die het melkwegstelsel, althans uh, ons eigen zonnestelsel, in kaart heeft gebracht... en erachter kwam dat wij niet in het midden zaten. Ja, dat klopt. Uh, met deze telescoop is eigenlijk uh, ontdekt hoe de spiraalstructuur... van ons melkwegstelsel uh, uh, eruit ziet. Zijn we erachter gekomen dat wij in een, een kluit van miljarden sterren zitten... ergens aan de rand, op een uh, behoorlijke afstand van het midden. eenzelfde soort kluit als bijvoorbeeld de Andromeda-nevel... Uh, daar kom je niet, niet achter door naar sterren zichtbaar licht te baanbrekend kijken. Werk mee verricht, een baanbrekend denk. werk is hiermee verricht. Dit heeft Nederland eens even vergoed op de kaart gezet... als een van de belangrijkste landen in de radiosterrenkunde. En dat, dat zijn we gelukkig nog steeds. Zegt astronoom Marco de Vos van Astron waar de schotel van is. Grappig, rechts van mij een man met een helm... die zich bezighoudt met conserveerde conserveren staal, het ambacht... Het ambacht, uh, ja, nogmaals, wij zijn dus de uh, firma van de staal. Uh, firma MultiPaint door het stralen en conserveren. Ja, maar, maar ik... jullie zijn jullie, jullie, jullie nou, eigenlijk heel erg down-to-earth hijskranen, roest, uh, uh, conserveren van, een, van iets wat, wat, wat een belangrijk wetenschappelijk waarde, instrument van waarde is geweest. En nog misschien? Ja, absoluut. Dat is het, het leuke van een, een instituut als Astron. Het, het komt bij ons allemaal samen. Wij doen de fundamentele wetenschap met, uh, met de sterrenkunde, met dit soort instrumenten. We doen technisch wetenschappelijk onderzoek ook voor dit soort instrumenten. En we zorgen dat dit ja, met, met partners uh, in, in de lucht blijft... En eigenlijk is het ook nog een soort industrieel erfgoed. Het staat op alle aanzichtkaarten van Dwingelo. Uh, dus daarom alleen al, hij is ook een beetje een symbool voor jullie. Voor ons is hij uh, ja, een symbool. Een symbool voor de belangrijke positie uh, van de radiosterrenkunde in Nederland. Maar ja, ook... Om te laten zien aan. dat de mens verder wil zoeken. Het is een... Eigenlijk is het de metafoor voor onze nieuwsgierigheid. Het is onze nieuwsgierigheid die hier heel mooi in het Drentse landschap staat. En als je van, van deze plek uitkijkt over ons testveld hierachter. dan zie je de technologie voor de volgende generatie radiotelescopen. Maar juist deze telescopen kunnen nu gebruikt worden. om jonge mensen enthousiast te maken. voor techniek, voor wetenschap, voor sterrenkunde. Maar ja, dan nog wel eerst even troostraf. Absoluut, ja. ja. Wanneer komt de kraan? Want we zitten erop te wachten. De kraan, die het convooi, want het is een heel convooi, uh, die komt om negen uur aan. Dan zal die worden opgebouwd en om twee uur zal die hijs klaar zijn om de schotel te tillen. Wachten we het even af, hè? Ja. Altijd nieuwsgierig. nog Remmers bij de radiotelescoop in Dwingelo. Dan de cookies. Vanaf vandaag moeten websites toestemming gaan vragen aan bezoekers om cookies op hun computer te plaatsen. Nou, wat zijn dat? Kleine bestandjes die je voorkeuren opslaan, maar die ook kunnen bijhouden welke site je allemaal hebt bezocht. Volgens sommigen een aanslag op je privacy, volgens anderen onmisbaar om fijn te kunnen internetten. Bij ons is uh, internetexpert Roland Stekelenburg. Roland, wat is een cookie ook alweer precies? Kun je het nog eens even uitleggen? Ja, je zei het al, het is eigenlijk een heel klein tekstbestandje. Het is dus geen programmaatje wat mensen vaak denken, maar echt alleen maar een heel klein bestandje wat wat dingen opslaat. Uh, uh, en dat wordt op je computer gezet door websites die jij Bezoekt. Dat is eigenlijk heel handig, want dan onthoud je voorkeuren. Als jij bijvoorbeeld zegt dat je graag een website in het Engels uh, altijd wil hebben... of in het Nederlands, onthoudt hij dat. Uh, je wachtwoord wordt heel vaak onthouden, zoals je dat merkt. Maar ook als je aan het winkelen bent, de inhoud van je uh, winkelwagentje onthoudt hij ook. Dus als je even naar een andere website gaat, je komt weer terug... zit nog steeds dat ene artikel in je winkelwagentje. Misschien Wat heel handig is. Heel handig. Ja. Maar... Het kan natuurlijk ook bijhouden, en dat gebeurt ook... welke websites je allemaal hebt bezocht. Slaat je voorkeuren op? Slaat dus op dat je een, naar volvo.nl bent geweest? En past de advertenties die je eigenlijk ziet daarop aan? Ja, en dan kom je toch ook bij allerlei privacy-issues natuurlijk. Ja. En, en wat zegt deze nieuwe wet nu daarover, over die cookies? Nou, die wet die zegt dat je per vandaag dat allemaal uh, moet melden als website. Je moet toestemming vragen... En het had een jaar geleden al ingevoerd moeten zijn. Het is eigenlijk een Europese wet die uh, Nederland door de versnelde invoering... nu hoopt de boetes van Brussel weer eens te ontlopen. He, dat is wel vaker tegenwoordig. Het geldt alleen voor niet noodzakelijke cookies. Laat ik daar nog heel duidelijk over zijn. En dan noodzakelijk zijn die uh, cookies waarmee je dat winkelwagentje ja. bijhoudt... en je voorkeuren. En voor alle andere cookies, de zogenaamde tracking cookies... Uh, moeten websites je informeren wat ze mm. precies doen... En ze moeten er toestemming we, voor vragen. Ja, even wat we daar bij NOS.nl bijvoorbeeld. Laat die cookies achter. Die laat cookies en achter. Wie, op doet, jouw dat, wie doet dat dan? Doet dat, dat bij NOS? Doet de NOS zelf, als het om je voorkeuren gaat. Dus bijvoorbeeld op NOS Sport vragen ze wat is je favoriete voetbalclub en dan passen ze de site daar een beetje op aan. Dat mag wel. Um, maar de NOS heeft ook Ster banners op de site en de campagnes van de Ster die laten soms ook cookies op je website achter ja. en daar zou de NOS eigenlijk toestemming voor moeten vragen. Dus dat is dus een hele ingewikkelde. Situatie. Aha. En is dit voor websites, want je hebt het al over een ingewikkelde situatie, eenvoudig te implementeren? Nou, voor die eigen cookies van een website kan heel eenvoudig iets geregeld worden. Voor die cookies van anderen, met name de grote advertentienetwerken zoals AdSense en DoubleClick, is dat heel ingewikkeld. Er bestaat gewoon geen goede, eenvoudige, standaard geautomatiseerde oplossing voor. En dat leidt bij heel veel websites tot grote onduidelijkheid en grote problemen. Hm. Um, Fok.nl uh, voert vandaag daar een mooie actie op, of mooi. Het is net of je het mooi vindt. Hele drastische maatregelen. Als je daar nu heen gaat, probeer het maar. Die zeggen gewoon met een pagina... je moet onze cookie-maatregelen... Uh, en het feit dat wij cookies plaatsen, accepteren. Anders kom je gewoon de website niet meer op. Een hele drastische manier. De Financial Times in Engeland doet dat uh, iets subtieler. Die zegt dat de voorwaarden aangepast zijn en dat als je oké okay klikt, dat je daarmee akkoord gaat. Ja, want het wordt toch ook heel ingewikkeld voor gebruik. Want je blijft klikken als dat steeds als je steeds zonder nou, toestemming gevraagd wordt. Als je bij eigenlijk elke cookie uh, toestemming zou moeten geven, is dat natuurlijk dramatisch. Uh, want dan moet je inderdaad steeds weer oké okay klikken. Um, veel websites zullen ertoe overgaan om je in het algemeen toestemming te vragen. En ja dat, dat is natuurlijk ook wel lastig... want dan weet je ook weer niet waar je toestemming voor nee. geeft. En, en heel kort nog even, Roland. Want Amerikaanse sites hoorden wel eerder deze uitzending... hoeven zich er weer niet aan te nee, houden. Valt dit te niet. controleren door iemand? Nou, dat is natuurlijk ook heel ingewikkelde de opta. De telecomwaakhond moet dat gaan handhaven, ah. deze nieuwe wet. Nou, die hebben al gezegd dat ze er helemaal geen mankracht voor hebben. Dus die zullen zich de komende tijd beperken... Eh, tot de grote gevallen waar echt problemen zijn... Ja, ga maar naar telegraaf.nl of nu.nl. Die hebben ook nog helemaal niks uh, aangepast. En uh, ik denk dat die voor 1 januari dat ook niet zullen gaan doen. Roland Stekelenburg. Hartelijk dank. Over de cookies. Straks tegen Denemarken staan we er allemaal. Wat voor Nederland zelf gaan we zien? De shirtjes zijn gewassen. Het wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen, die zijn toch bang van het Nederlands elftal. Ja, Zaterdag om 6 uur vanuit Garkov in Oekraïne De eerste EK-wedstrijd voor Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker! Radio 1 Sportzomer met Nederland-Denemarken. En is dit mooi? Ja, dat is mooi! Zaterdag om 6 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat is er nou nu aan een inboedelverzekering? Nou, dat je je mobiele telefoon, je laptop en je tablet... gewoon kunt meeverzekeren binnen je inboedelverzekering. Dus dan heb ik alles in één verzekering zitten. Precies.